Kees Groot met het NOS-journaal. Beide hebben zich vlak na elkaar een aantal aardbevingen voorgedaan. De eerste beving had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Daarna volgden een aantal naschokken die ook allemaal boven de vijf zaten. Na de eerste beving werden uit voorzorgwinkelcentra, kantoren en het vliegveld geëvacueerd. Op sommige plekken viel de stroom uit. Er vielen slechts enkele lichtgewonden. Christchurch werd tien maanden geleden getroffen door een beving met een kracht van 6,3. Daarbij vielen 180 doden.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 Now you have jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. Little don't Oh, that's positively therapeutic. Now you have jazz, jazz, jazz. Now that's jazz. Now you have jazz. Want it is CVM jazz. Zondagse wekker op de Zandvoortse radio. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Goedemorgen Zandvoort, Bentveld en de Rande van Haarlem. En uiteraard ook een goedemorgen aan onze internetluisteraars in Bergen-op-Zoom, Boertanger, Dokkum, Hamburg, Heemstede en waar nog meer ter wereld. Volgende week zondag is het kerst. En daarom heb ik ook dit keer weer wat kerstjazz verzameld. Jazzmuziek gespeeld door jazzmuzikanten, dus een beetje anders dan normaal. Want ook de groten in de jazz voelden zich er niet te goed voor, omdat de kassa toch moet jinglebellen. Zelfs een man als, als uh, saxofonist Charlie Parker waagde zich er ooit aan. En het zou me niet verbazen als de trompet die we horen wordt gespeeld door uh, Miles Davis. Let me niet op de drummer, die rommelt maar een beetje. Maar hier is White Christmas, alle bibop. Braziliaanse gitarist Lorindo Almeida werkte in zijn leven mee aan minimaal 100 albums. En hij was de eerste muzikant die een Grammy Award voor zijn spel in zowel de klassieke muziek als in de jazz ontving. Ik vond een mooie ballad van hem, die hoorden we net, samen met tenoorspeler Stan Gets. Winter Moon. De vibrofoon, die klinkt heel vaak in dit jazzprogramma. Met namen als Lionel Hampton, Cole Shader, Gary Burton, Walt Jackson, Red Norfo. en de laatste tijd ook weer Victor Veldman. Maar er zijn er natuurlijk veel meer die de vijf bespeelden of dat nog doen. Wel eens gehoord van Len Winchester, geboren in 1926, overleden in 1961. en volkomen vergeten. Hij speelde eerst tenor en bariton sax. Een piano voordat hij naar de sticks en de pijp schreef. Winchester stond onder invloed van Mal Jackson, maar ontwikkelde toch een geheel eigen stijl. Hij was politieman van beroep en stapte in 1960 helemaal het jazzpad op. Een jaar later schoot hij zichzelf per ongeluk dood tijdens een truc met een pistool. Luister naar Lem Winchester in Charlie Parker's compositie Now is the Time. Het was nog iemand die overleed voordat zijn grote talent helemaal tot bloei kon, kon, kon, sorry, kon komen. De trompetist Booker Little. Hij leek de opvolger te worden van Clifford Brown, maar op 23-jarige leeftijd werd hij geveld door een nierziekte. En hier hoorden we Booker Little met een eigen compositie, Man of Words. We duiken weer even de kerstsfeer in. De zingende jazzpianist Harry Connett Jr. met December in New York. December in New York. Smell of chestnuts roasted fills the air. Christmas carol singers everywhere, and Mr. Rockefeller's lovely tree. It's the place I want to be. December in New York. December in New York. You won't find the. Whippoorwills Hanging out on snowy Windowsills Just rug up and never mind The chill In December in New York There's something Magic in the air That fills your heart With happiness Children laughing Santa's air Everywhere they just do holidays the best. December in New York, December in New York. If you're feeling low or kind of blue, just take a stroll along Fifth Avenue. See if smiles will always welcome you in December. December. Let's have a party now Oh, it's December in New York December in New York December in New York There's a million reasons to believe Yes, there's a million reasons to believe There's a million reasons to believe In December Dat was de Baby Blues, een compositie van de Nederlandse trompetist Luc van der Lee en gespeeld door de Holland Big Band, waarvan Van der Lee ook de leider is. De band bestaat uit 19 jonge Nederlandse en internationale jazztalenten, onder andere de Noordse saxofonist Willem Hel Helbreker, die vanmiddag optreedt in gebouwde krocht. Er is trouwens nog veel meer jazz vanmiddag in antwoord. want vanaf 4 uur speelt Adam Spoor met zijn Spoor 5 in het wapen van antwoord. We zoeken even de rust op met vier Amerikaanse topgitaristen die in 1980 samen een concert gaven in een wijngaarde in Californië. Mooi kan het niet. Charlie Bird, Barney Castle, Herb Ellis en Joe Bird met Body Soul. MUZIEK een muzikale kerstbal in de boom. De Christmas Blues uit 1989... ...gezongen door de Canadese jazzzangeres Holly Cole en haar trio. Ik was altijd, sorry, altijd erg gecharmeerd van de big bands van Stan Kenton... ...wiens bands inderdaad big waren. Met twintig man en soms wel met veertig man stond hij op de bühne. Hij speelde in de jaren vijftig en 60 progressieve jazz... En bracht vaak veel geluid voort. Oh jee, en dat met de kerst? Nou, toen ik op mijn stokpaadje langs mijn CD-rekken ging, vond ik een opname die ook met de kerst wel kan. Een big band spelend als een soepele rijdende trein. Stan Kenton en zijn band met 69 ritme. Maar Funny Valentine uitvoeren. De Zweedse jazzzangeres Victoria Tolstoy. Achterkleindochter van de grote Russische schrijver Leo Tolstoy. liet even de kracht van haar stem horen in deze toal opvallend uitgevoerde Evergreen. Afkomstig van haar album uit 1997, White Russian. En een merkwaardige piano solo was van Esbjorn Svensson. Svensson. Komende de piano solo is heel herkenbaar de Krol, en de stem trouwens ook. The Enkroll, ook in kerststemming, have yourself a merry little Christmas. Have yourself. Het eerste uur van deze Serum Jazz is bijna voorbij. We gaan naar nieuws en reclame met de pianist McCoy Tyner. Een song over iets wat we eigenlijk allemaal nodig hebben. What the world needs now is...